Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In verschillende Iraanse steden wordt opnieuw gedemonstreerd... tegen de politieke en militaire leiders. Hoeveel mensen er op de been zijn is onduidelijk. Ordetroepen zijn massaal aanwezig en zouden ook al ingrijpen. Er zijn berichten dat betogers met traangassen worden beschoten... en er zou ook geweld worden gebruikt. Bij een universiteit in Teheran zijn studenten bijeen om te rouwen om hun medestudenten die aan boord waren van het Oekraïnse toestel dat afgelopen week werd neergeschoten. Die gebeurtenis en de leugens daarover zijn voor veel Iraniërs de aanleiding om zich openlijk tegen het regime te keren. Van veel kanten wordt met verdriet gereageerd op het overlijden van televisiemaker Aard Staartjes. Premier Rutte omschrijft hem als een icoon uit onze jeugd, die altijd een markant persoon is gebleven. Staartjes bedacht kinderprogramma's als De Stratenmaker op Zeeshow, de film van ome Willem en Klokhuis. In Seesomstraat speelde hij meneer Aard. Zijn collega Bert Plagman in Seesomstraat De Stem van Tommy, zegt dat Staartjes kinderen wilde leren dat ze niet alles moeten pikken van volwassenen. Haartstaartjes overleed aan de gevolgen van een verkeersongeluk. Hij was 81 jaar. Het bestuur van de Alvitra-moskee in Utrecht moet voor de rechter verschijnen. De Tweede Kamercommissie, die onderzoek doet naar de financiering van moskeeën in Nederland, eist inzage in financiële stukken. Maar Alvitra weigert die te geven, meldt het AD. De Kamercommissie heeft daarom een kort geding aangespannen. Dat dient donderdag. De advocaat van Alfitra zegt dat de Utrechtse moskee de gevraagde stukken niet kan overhandigen, omdat die in 2016 bij een inval door de Fiat in beslag zijn genomen. In de Duitse wintersportplaats Winterberg is een Nederlands meisje van zeven uit een skilift gevallen. Ze raakte daardoor zwaar gewond. Het meisje zat samen met haar vader in de gondel, waardoor ze eruit viel is niet duidelijk. Het weer. Alleen in het noorden nog een enkele bui. De wind neemt geleidelijk in kracht af. Minima vannacht tussen 3 en 5 graden. Morgen veel bewolking, maar ook hier en daar zon. Het wordt ongeveer 8 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files. Nederlanders geven van alle Europeanen het vaakst aan goede doelen. Dat is mooi.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 I'm not sure. 2 januari aan de vooravond van Blue Monday, de meest deprimerende dag van het jaar. Nou, dat gaan we niet laten gebeuren zolang jij luistert naar Dance Radio, want ik zal er hoogstpersoonlijk voor zorgen dat er geen reden is tot somberheid door middel van muziek. Toch is er één minder leuk bericht waar we wel even bij stil willen staan, en dat is dit. Radiomaker Tom Mulder is afgelopen 2 januari op 72-jarige leeftijd na een kort ziekbed overleden. In mei 1969 begon Tom Mulder zijn radioloopbaan onder de naam Waak. Hij presenteerde toen radioprogramma's bij Radio Veronica, toen nog op zee. En in 1973 stapte hij over naar de Tros, waar hij onder meer de Show, 50 Poppen van een Envelop en De Nachtwacht tot grote successen maakte. Na de Tros werkte hij bij het eerste Nederlandse commerciële radiostation Cable One. In 1991 ging hij aan de slag als presentator bij Radio Team Gold, waar hij ook programmadirecteur werd. En Mulder zei ook: Ik heb het voor elkaar gekregen door de DJ's muziek te laten draaien die de luisteraar wil horen. Daarnaast is het gesproken woord teruggebracht. Hij was ook bekend om de uitspraken, de koffie is bruin en de muziek is goud. In 2004 werd zijn radiocarrière helaas ruw afgesloten door een herseninfarct. De laatste jaren leefde hij een teruggetrokken bestaan met zijn vrouw Simone en vlak voor de kerst verslechterde zijn gezondheid opnieuw. Tom Mulder was onnavolgbaar en had een grote invloed op de Nederlandse radio. Hij was een fenomeen die later door anderen werd geïmiteerd, maar er was maar één origineel. Een kleurrijk persoon, een absolute radiotopper, is van ons heen gegaan. Tom, we zullen je missen. Rust zacht. Jij zorgt voor de koffie, ik zorg voor de muziek. Radio is voor mij entertainment. Radio is uh, één op één. Dat maakt het zo leuk. Van hier in de studio. Van deze plaat voor de ons ontvallen Tom Mulder. De dames van de Emotions. You're the best. Voet passelijk. De mooie mix van John Morales en Sergio Jamunji by. De productie van Billy Osborne en Zane Jail. Maar ook de twee mannen van de groep Deco en produceerden ook onder andere. Volgens mij twee jaar later het album van The Cold Function, Burning Love. Goedenavond, dit is de Downtown Dance Show. Tot 12 uur en uh, I Like To Jam. Samen met deze mannen van The Cold Crush Crew. you right. De Cold Crush crew. Een beetje een tegengeluid tegen de TR808-drumcomputer. Dit was de DX Oberheim. Met lekker focoute werk. Van deze Eendagsvlieg. Ik nam je even mee naar 1988. We like to jam. Met een COD-record. Dit is de downtown dance show. Worldwide en via de bekende apps. De Radio Nederland Plus-app. Simple radio-app. Tune in. Via de Sonos-app uh, en de Boze-app en de hele Rambam. En op de fm op 106.9 via CFM. Voor de Kust-en-Duinstreek van West-Nederland. Ik zeg dag Mug, ik zeg dag Bram op het forum. Voor Mug ga ik zo even kijken naar de, het verzoekje van week zondag. Was er geen Downtown Dance Show, maar... Een andere show. Maar ik neem hem mee, want ik denk dat je Civilization uh, bedoelde. Dus die ga ik even opzoeken. Maar eerst deze voor Bram. Inderdaad, de Death Band. <laughs> Zo lekker, het spelen met vinyl Ah, heerlijk Deze platen uh, voor Bram de Dash Let It All Blow uit 1984 Tikker uh, in de keel Lekker hoor De lange versie op de 12 inch Op de 2 12 inches moet ik zeggen Elke zondagavond weer een feest hoor Tussen 9 en 12 Lekker freaking Met de Freaks Kijk je op het forum, ik zeg uh, Hadi Breuking ook weer gezellig erbij. Wil je ook de VIP Lounge uitchecken, zeg maar? Inchecken in de VIP Lounge en het outchecken. Check Dansradio.nl, Dansradio.in of en zijn we zijn aanbeland aan het tweede verzoekje van vanavond. Inderdaad, van mug. Die kon het blijkbaar afgelopen zondag niet af. Maar dan maar vanavond. Lekker een swing van Sibbel dan 1991. Dit is Open Up The Door. and the Grandmaster D. and we are Who did. Hi, this is Alexander O'Neill. My name is George Duke. This is Brother Africa Bambata of the almighty Universal Zulu Nation. Hi, I'm Howard Hewitt. Hi, my name is Arthur Baker. Hi, everybody, I'm Melba Moore. I'm Lady E from Nucleus. Cosmo D. Hi, I'm Mary Davis. And I'm Abdul Raul. And, and we are, we are the SOS Band. Snoop <laughs> d double g Hi, I'm Jody Watley, keeping the old school hip-hop alive at Dance Radio Amsterdam. Beat vanuit Miami van Jeanette. Don't ever go away. Nou, maar ik hou het gaat in ieder geval tot 12 uur uit. En tot die tijd zou je daarmee moeten doen. Ja. We gaan door tot de uh, heat of the night. En dat doen we met deze plaat van Clint Jones. Downtown Dance show tot uh, 12 uur. Lekker. Ik zeg goedenavond, Roger. Ook locked op het forum. We gooien weer een swing in. Gaat lekker vanavond zo, jongens. Aan de swing. Maar eerst even deze van Clinton.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 No you want Vond hoor, waaronder deze... ...The One Day Hit Wonder... ...van uh, Clinton Jones... ...In the Heat of the Night. Een grote dance voor in 1984... ...in uh, de discotheken. Uh, nou, zeg maar rond uh, New York. Daar begon het eigenlijk. En inderdaad in Nederland bekend geworden door de radiopiraten... ...toen de tijd, uh, zeg maar in 1984, 1985... ...die uh, Nederland uh, rijk waren, zeg maar... ...want dit werd niet gedraaid op heel veel zenders... Daar was het geen tijd voor. Daar was heel andere muziek. Maar gelukkig hebben wij nog deze man die dit pareltje maakt inderdaad. Want geen andere platen uitgebracht. Dat zie je er wel vaker hoor. Maar een heerlijke plaat en wij hebben hem in ieder geval nog. Net zoals deze van Kevin Johnson. Ook zo'n één dagsvlieg. I just could not make you see There's just one thing I want you to know Just listen to this before you go You walked out on me Why can't you see what you're doing to me? No more. Please pack your bags, and gather your rest and split this scene, you see. There's one thing I want you to know. Just close the door after you go. You walked out on me. You walked out on me. But it always applied I know I tried, deep down inside, could do no more because my money was tied. Waarin Kevin Johnson een nou, hele kleine oplaag deed met deze plaat. Als ik het goed heb, heeft hij 50 singeltjes van deze opgenomen voor familie en vrienden. En daar is het eigenlijk bij gebleven, maar een heel lekker plaatje, lekker funk. You walked out on me. En dames hebben we aanbeland bij een electro klassieker van de Johnson Crew. Dit is de 12 inch van The Pack Jam hier bij Dance Radio. Sonny, Michael, Johnson, Gordon Worthy en Steve Thorpe. Ze noemen zich de Johnson Crew. En dit was hun eerste album Lost in Space uit 1983 op het mooie Tommy Boy label. Met hun Pack Jam remix. <muchten>